Goedemiddag, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. Alle postbezorgers van PostNL krijgen een vast contract. Nu zijn er nog meer dan duizend postbodes met een tijdelijk contract, maar die krijgen allemaal een vaste plek aangeboden. Maakt niet uit hoe lang ze er al werken, zegt economieverslaggever Gidi Pols. Alle hulp is welkom. Nu lopen de problemen bij de postbezorging zo op. Ik sprak vanochtend PostNL en die zeiden ja, het, het piept en het kraakt echt. We moeten iets, we, we moeten het aantrekkelijker maken. We hebben ruim duizend vacatures openstaan en dus is er we willen mensen houden en we willen nieuwe mensen. Met een vast contract dus. Wel balen voor pakketbezorgers of mensen in de sorteercentra. Op die plekken loopt het allemaal wel aardig, zegt PostNL. Daar wordt dus niet gestrooid met vaste contracten. In de bossen bij Hilversum is het lichaam van Martijn van 20 gevonden. De jongen werd sinds maandagmiddag vermist. Vrijwilligers, honden en de politie kwamen vannacht het bos uit en vonden hem. De politie denkt niet dat er een misdrijf is gepleegd. Minstens tien boerenorganisaties gaan praten met Johan Remkes... Die bemiddelaar heeft zo'n twintig clubs uitgenodigd om vrijdag met hem te praten over de stikstofplannen van het kabinet. Een paar duurzame boerenorganisaties komen langs, maar van de gewone boerensector komt tot nu toe alleen LTO Nederland. Een dikke kans dat jij met dit warme weer een keertje ronddrijft op een opblaas eenhoorn of een badje op je balkon zet. Als je bent uitgedobberd, gooi dat ding dan niet gewoon in de vuilnisbak, zegt een groot afvalinzamelbedrijf. In 23 gemeentes kun je ze voortaan inleveren in een container bij de stort. Uit de verhalen van de milieustraten die meedoen, horen we dat het best goed gaat. En binnen twee weken zat de eerste container bijvoorbeeld ook al vol. En dat, uh, ja, dat, dat doet ons geloven dat er, dat er best animo voor is van de inwoners. Vanuit die container kunnen de spullen makkelijker gerecycled worden tot bijvoorbeeld slippers of een tuinslang. Het weer volop zon. Het wordt snel warm in het noordwesten 24 graden. In het zuidoosten 30 tot 33. Morgen begint ook zonnig. Wel iets minder warm. En in het zuidoosten later kans op onweer. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de N201 hoofdorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 in Haarlem 2 kilometer. Met bijna een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. zie nu ZFM LUNCHT. Meer luister, plezier. Met muziek en informatie. weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandvoort.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 try to find my way.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 En het tweede uur begonnen met Rollercoaster van Danny Vera, gevolgd door Hippy Hippy Shake van de Swinging Blue Jeans. Let's hear it for the boy van Denise Williams. Reisverhalen. Je kunt niet altijd letterlijk op reis. Als jij in de zomermaanden in Zandvoort vertoeft... en toch een tripje naar de grens wil maken... kom dan luisteren naar een onderstaande reisverhalen. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie en thee. En wat lekkers, aanmelden via l.oudendijk... plus.zandvoort.nl... Of telefoonnummer 06-3380-3279. 06-3380-3279. En het is maandag 15 augustus van 2 tot half 4. En deze keer is het over Dana Kannegieter over Tsjechië. De locatie is de Blauwe Tram. En ik ga door met Brian Ferry. Let's stick together. De Sisters is een Amerikaanse popgroep, oorspronkelijk bestaande uit de vier zusters Ruth, Anita en Bonnie en June. De zusters groeiden op in een domineesgezin en ze begonnen hun zangcarrière in de jaren 60 in de kerk van hun vader Elton Pointer. Thuis mochten ze alleen maar naar Kospels luisteren. Seculiere muziek werd als duivels beschouwd. Dat June Pointer, de jongste zus, zonder problemen de Elvis Presley single All Shook Up mocht naar huis mocht nemen. Dat had ze te danken aan de B-kant, Crying in the Chapel. Begin de jaren 70 scoorde de Pointer Sisters hun eerste hit... en werkten ze mee aan het eerste soloalbum van Chicago bandlid Robert Lamb. Uit 1982, I'm so excited. 1982 de ballots gooi je hier op zee Dit was Cindy Lauper met Girls Just Want To Have Fun. Overal om ons heen horen we klachten over het nieuwe parkeerbeleid... dat ons door de vorige gemeenteraad is opgedrongen. Zij hebben niet het belang van de bewoners van Zandvoort... maar eurotekens in hun ogen gehad omdat wij een poet hebben, waren we verplicht om 120 euro te betalen voor een vergunning. Om bij godsgratie af en toe op straat in onze wijk te kunnen parkeren. Terwijl al onze buren zonder poet deze gratis kregen. Pure discriminatie en geldklopperij. Wij besloten om toch maar een vergunning aan te vragen. Je moet toch wat? Want anders moet je overal 3,50 per uur betalen als je bijvoorbeeld met de auto naar de huisarts, apotheek, op de fysiotherapie moet. Bij het aanvragen van de vergunning kregen we bij het inloggen de melding dat onze e-mailadres al in gebruik was. Terwijl we hier nog niets mee gedaan hadden. Hoe kan dat? Bij het ingeven van een ander e-mailadres kregen wij een melding dat er op ons adres al een parkeervergunning was aangevraagd. Wat dus ook niet klopt. Al met al hebben we dus nog geen enkele vergunning... en kunnen wij nergens in Zandvoort parkeren... behalve op onze put of 350 uur per uur betalen. Een waardeloos systeem dus. Hoe gaan de gemeente Zandvoort en parkeerservice dit voor ons oplossen? Geen idee. De gemeente is doof en blind voor alle klachten van heel veel Zandvoortse inwoners. Namens de verontwaardigde bewoners van de Koninginnenbuurt. Ik zelf heb er helaas ook mee te doen. Helaas heb ik mijn lidmaatschap van de beachpopzingers op moeten zeggen... in verband met parkeergeld in de LDC. 57 parkeergeld voor een avondje zingen is toch wel echt te gortig. Ik kom uit hoofdurp, dus ik moet wel met de auto helaas. Gemeenteraad doet er snel iets aan. There is no question. ZFM. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien, demoiselle que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaire de vos rien On n'oublie pas les belles manières.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 Juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Dit waren achter volgens Red Sails in the Sunset van Fred's Domino. En Salvatore Ademo met Vous Père Monsieur. De volgende in de lijst is Brian Highland, Gypsy Woman. Caravan around a campfire light. I'm Zandvoort, Venemaplein Boulevard en Zandvoorts Museum. Van 12 augustus tot 4 september. Tentoonstelling Max van Toren door Toon van Driel. Opening 12 augustus om 4 uur. DJ Summer Workshop. Beats at the beach. Educatieve ruimte Oude Brandweercentrale. 11 augustus van 10 tot half 1. Toegang 5 euro per kind. Zomerexpositie heilige van passie, sint Agatha kerk Zandvoort. 10 juli tot en met 18 september geopend, woensdag, zaterdag en zondag... tussen 2 en 4 uur. De toegang is gratis. Verzameling Geluiddragers, Boomschuiten en meer... pop up Raadhuis Museum, geopend vrijdag tot zondag... van half 1 tot half 5. Halterstraat Zandvoort, de toegang is 3 euro per persoon... en de museumkaart is gratis. Doe, bleef, speel en ontdekdagen. voor grote en kleine avonturiers. In de zomervakantie lekker gaan timmeren, ravotten, vuur maken, spelen, ontdekken en beleven. In de duinen, op het scoutingterrein in Zandvoort. 11 augustus van 9 tot half 5. Voor wie? Leeftijd 5 jaar. De locatie is scoutingterrein Stella Maris. Heimanstraat 27. Aanmelden via Tessa spelenderwijsopreis.nl Tessa spelenderwijs.nl Ook voor meer informatie en of aanmelden in de nieuwbrief. and I can't hide can't hide Van Zandvoort, Zandvoort. Op het is een groot probleem. Vooral op drukke stranddagen staat de strandafgang waar de KNRM met de reddingsboot het zand op gaat, vaak overvol met bakfietsen en scooters. Ondanks allerlei borden met waarschuwingen is het bij een alarmering een woud van tweewielers wat de redders belemmert om snel te kunnen uitvaren. Om dit probleem extra onder de aandacht te brengen, heeft de gemeente een groot opvallend spanduk opgehangen. Nu maar hopen dat dit wel voldoende opvalt en dat de fietsen en scooters voortaan in de daarvoor ingerichte groene vakken worden geparkeerd.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 Zeg 1945 is een Amerikaanse zangeres, actrice, activiste en comedienne. Haar Joodse ouders noemden haar naar de actrice Bette Davis. Ze is ook bekend geworden onder de informele artiestnaam De Davine Miss M. In haar carrière van bijna een half eeuw heeft ze meerdere filmprijzen gewonnen en wereldwijd meer dan 30 miljoen albums verkocht. Hier is Bette Midler met To Deserve You. Again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 Zomer en winter, hij zwoegt door het hele jaar Maar de bankschuld werkt het hardste En drukt om alles voor Hij werkt ook op zondag Hij werkt altijd deur. Hij dik vaak bij zichzelf voor het, het vuur Meestal in zachtsmergen hij naar de markt want the poor, the man of hand, We can't look at it, but it's really good. that goes The poor, the is the poor, the The poor, the poor, the poor, the poor, the poor The poor, the met machines en metenhalen bewerkt de hand, bewerkte boers in land, waar alleen de fabrikanten van gebonden